11 uur. Nooralmeegens met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad adviseert om ouderen tussen de 70 en 79 jaar dit najaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. Staatssecretaris Blokhuis wil dat overnemen. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die door het coronavirus longschade hebben gehad extra risico. Volgens de raad is het aannemelijk dat zij bevattelijker zijn voor infecties waar ze ernstig ziek van kunnen worden. In het najaar begint een nationaal vaccinatieprogramma. De Gezondheidsraad raadt naar aanleiding van de pandemie aan om nu eerst te beginnen met de oudsten. De natuurbranden in de Deurnense Peel in Brabant en de Mijnweg in Noord-Limburg zijn nog steeds niet onder controle. In de Deurnense Peel is sinds maandag een gebied van bijna 400 hectare verwoest en het vuur breidt zich nog uit. 50 huizen zijn uit voorzorg ontruimd. Ook in Limburg wordt al sinds maandag geblust in de Mijnweg bij Roermond. Daar zijn gisteravond ruim 4000 inwoners van het dorp Herkenbos geëvacueerd. Vannacht waren er ook in Gelderland kleine natuurbranden. Rond Apeldoorn gingen drie stukken natuurgebied in vlammen op. De politie sluit brandstichting niet uit. In buitenwijken van Parijs was het voor de vierde nacht op rij onrustig. Jongeren bekogelden de politie met vuurwerk en in Nanterre werd brand gesticht bij een basisschool. Nog gingen auto's in vlammen op. De aanleiding voor de spanningen is een incident zaterdag. Bij een botsing tussen een motor en een politieauto... raakte de motorrijder zwaar gewond. Volgens de politie wilden ze hem aanspreken... omdat hij zonder helm aan de verkeerde kant van de weg reed. De komende editie van Sail Amsterdam wordt niet verschoven... maar helemaal afgelast. Het evenement met honderden zeilschepen kan niet doorgaan... omdat alle evenementen tot 1 september zijn verboden... vanwege de coronacrisis. Verschuiven is volgens de organisatie niet mogelijk... De volgende editie van Sail Amsterdam is daarom pas in 2025. Het weer, het is zonnig, 15 graden op de Wadden, maximaal 22 in het zuiden. Door de stevige oostenwind voelt het frisser aan. In de loop van de avond neemt de wind wat af en ook morgen minder wind en maximaal rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Er staan op dit moment geen fiets.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 ZFM in de Morgen met Ger Loogman. Een bad case of love you. Goedemorgen. Het is 7 over 11 hier bij ZFM in Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. En ik heb goed nieuws. Waarschijnlijk zijn de Nederlandse huishoudens dit jaar minder geld kwijt aan de energie dan in 2019. Dat kan wel tot 170 euro lager uitvallen dan vorig jaar. Nou, dat is toch dat is dan wel lekker. He, kunnen we gewoon weer uh, uh, voor die 170 euro uh, kan je uh, de, de lokale ondernemer uh, steunen zeg maar. Uh, wij hebben uh, vorige week een dat uh, uh, uh, uh, gehaald bij de drie aapjes. Ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar ik doe het doe toch. En het was echt hartstikke lekker. Was waanzinnig goed. Dus wat dat betreft uh, zou ik zeggen van als je die 170 euro van uh, hebt lekker van like <laughs> when you're down and trouble Prachtige plaat. 70 jaren. En You've Got A Friend. Nou, dat is waar. Dat is gewoon ZFM. Het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. Goedemorgen, dames en heren. Het is uh, 13 over uh, 11 hier uh, in Zandvoort. En wij draaien de leukste platen zodat je nog een beetje vrolijk de dag in gaat, ga lekker op het balkon zitten zitten. Oh, kijk eens even. Vanmiddag een wijntje erbij. Moet jij eens kijken wat een feestje er feestelijk wordt. Hier is Crescent. Zfm. Ja, dames en heren, het is allemaal wat en uh, daar hebben we allemaal mee te maken. Het kabinet verwacht over vier weken een nieuw besluit. Uh, dus we moeten nog een maandje door met, deze, uh, met dit gedoe. Ja, ja, het is allemaal uh, uh, wat het is, hè. We kunnen er eigenlijk weinig aan veranderen. Dus uh, laten we muziek draaien. Hier bij ZFM. Wat ken je deze nog? Daryl Hall en Joan Oates. en she is gone. Ze is weggelopen. Wat een triestheid. Ik ga straks even iemand bellen. Gewoon om te kijken van uh, hoe het is, Frank Paardenkoper. Frank is, uh, zijn dochter woont in uh, uh, Portugal... en uh, hij weet alles uh, hoe het op dit moment in Portugal is. Dus misschien is dat interessant om te weten van... hoe uh... dat is. Ja, dat zei ik. O, misschien weer erheen. Wat dat leuk? Everybody's consolation. Everybody's to tell me what...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 A drink and a quick decision. Now it's up to me. Who, who what will be? She's gone. She's gone. Oh why? Oh I, I better learn how to face. She's gone. She's gone. Oh why? Oh I, I paid the devil to replace her. She's gone. She's gone. Oh, In the mirror I'm worn as a toothbrush hanging in the stain, yeah, My face ain't looking in a younger She's gone. She's gone. Oh, I I throw my thoughts away. Yeah, yeah, yeah. Your pretty bodies have helped dissolve our memories. They can never be what she was. Kwadig gemaakt. En uh, ja, dit was, uh, dit was er een van. She's gone. En uh, ik heb aan de telefoon Frank Paardenkoper. Frank, uh, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Prima. Ja, gezien de omstandigheden, natuurlijk. Ja, en. Uh, maar die zijn voor, uh, voor veel mensen erger dan voor mij. Ja, uh, we, zi we zitten allemaal. Ik durf te stellen dat het goed gaat. En we zitten allemaal in hetzelfde bootje, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja, het bootje gaat flink te keer ook, zeg. En Het flink bootje gaat flink te keer, Frank. Hé, hey, luister eens. Uh, jouw dochter woont in uh, Portugal, hè? Ja. Hoe is het daar met, het, uh, met, met, met de regels? Nou, dat is iets uh, forser dan hier. Uh, ze kunnen medicijnen halen. Ze mogen naar de winkel. Ja. Maar liefst alleen. Ja. Uh, stranden, park en alles zijn afgesloten. Dus uh, ze kijken uit over de oceaan, maar ze kunnen niet uh, surfen. Dus dat is dan wel weer jammer. Oké. Okay. Ja, voor de rest, uh, net als hier, alle horecagelegenheden, festiviteiten, alles... Nou uh, ja, nogmaals, net als hier, die zijn allemaal uh, stopgezet. Ja. Ja, het is allemaal en, wat, hè? Uh, maar werkt het ja, daar beter, denk jij? Nou, dat durf ik niet te zeggen, want uh, ik weet niet of het de mensen opvalt... maar uh, Portugal is een land waar je niet zo heel vaak iets van hoort. Niet, uh, nee. Dezelfde wijze waarop Spanje steeds genoemd wordt... en Frankrijk en Italië. Nee, precies. Nou ja, Portugal maakt er wel deel van uit. Maar goed, uh, Portugal is wel een Uniland... dat het altijd heel serieus heeft opgepakt... en zijn uiterste best heeft gedaan... en de mensen heeft, uh, uh, ja, uh, om het maar zo botweg te stellen... uitgeknepen om alles weer op orde te krijgen. En op zich uh, doen ze dat heel erg goed. Maar ja, het is ook uh, voor Portugal uh, moeilijk om... Uh, ja, voor de mensen daar, om het hoofd boven water te houden in deze omstandigheden net als overigens voor alle andere landen. Ja, ik weet niet, ik, ik zat zo'n ochtend even in de telegraaf, de column van Leon de Winter te lezen. Mm -hmm. En uh, ja, je gaat een beetje op uh, twee gedachten inken met deze hele situatie. Hè? Want op een gegeven moment zullen er dus steeds groter aantal mensen zijn dat zich afvraagt of het middel niet erger is dan de kwaal. Ja, ja dat, dat, dat, dat krijg je natuurlijk uh, steeds meer. Ja. Uh, ja, hoeveel coronadoden zijn er in Zweden? Nou, in Zweden is iets van uh, 6 miljoen inwoners, dacht ik. Ja. En verhoudingsgewijs is dat ondanks dat alles nog open is, dan het nu dicht, is, maar wat ik, laatst, wat ik op televisie zag, is alles nog open. En dan kun je je afvragen van, uh, ja, uh, wie doet het goed? Ik weet het niet. Ik, ik wil die Rutte ook wel geloven. Uh, en, en zijn mannen als die zeggen van, ja, als we nu de tegels, de tegels volledig laten vieren, dan wordt het... Uh, zo erg dat we helemaal niet voldoende medici uh, hebben laten staan. Equipment, ja. IC-bedden en dat soort zaken. Dus het is een beetje een moeilijk. En wij als uh, weerloze burgers, we moeten dat maar allemaal uh, ons laten aanleunen. Ja, ja uh, jij Misschien. jij hebt zelf ook, uh, uh, zeg maar, uh, symptomen gehad, hè? Ja, ik ben er verder niet op getest. Maar als ik uh, de symptomen even op een rijtje zet waar ik mee te maken heb, dat dan is het? Bijna zeker dat het ook in mijn geval uh, corona is geweest dat ik heb gehad. Gelukkig ja. niet uh, de benauwdheidsversie. Nee, wij hebben dezelfde versie, wij hebben dezelfde versie ja. gehad. Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, want ik heb 14 dagen met 40 graden koorts in bed gelegen. Ja, ik ben niet boven de 39 graden uitgeweest Ja, 40 graden, dan, dan word je nog meer gesloopt. Ja. En nou ja, we hebben beide, we zijn niet van die grote beren, maar toch aardig uh, wat gewicht verloren. Ja, want ik, ik, wo, ik woog op laatst nog uh, 78 kilo. 68 kilo. Ja, ja dat is niet zo. Ik ben van 81 naar 73 gegaan. Ja, dat is toch ook pittig? Maar goed, ja, meer dan 30 jaar niet, uh, niet ziek geweest. en Ik heb voor het even nooit gasten en aan. Ik heb best er een durf te stellen, een redelijke conditie. Wandel heel veel. En ineens uh, had ik dan na uh, 30 jaar van virus erin. Best pittig, ja. Ja, best Gelukkig pittig, heb ja. Ik het niet, um, het gehad, want dat lijkt me afgrijzelijk als je ja. dat moet uh, meemaken. Ja. Maar goed, en misschien zijn we niet zo heel zwaar getroffen door de conditie waarin je verkeerde. Ik weet het niet. Geen... Nee, niemand dus weet het. Ik wil me wel laten testen om te kijken of ik het gehad heb. En of je dan antistoffen hebt, weet je wel. Want dan, ja, dat is ja. toch wel handig. Ja, maar zelfs dat weten ze niet. En, uh, de, de, de, de, uh, de hoeveelheid antistoffen, als je die al hebt, Daarvan weten ze niet of dat in verhouding staat met de, de, de graad waarin je het hebt gehad. Nee, dat klopt. Als je een milde versie of je dan minder afweerstoffen hebt. En als je de zware versie hebt, gehad of je dan meer afweerstoffen hebt. En zo ja, uh, überhaupt afweerstoffen, hoe lang blijven die in je systeem? Dat weten ze ook niet. Nee. Hoe lang ben je dan beschermd? En, uh, We gaan het zien en beleven, joh. We gaan het zien en beleven geven. We gaan het en, zien en beleven. Uh, ja. en, uh, maar het is in ieder geval lekker weer. Dus uh, wat dat betreft uh, kan je het slechter hebben. Ja. Hè? Oh, dan loop ik over de boulevard en dan zie ik al die lege klampavillons. Dat is wel triest hoor. Ja, dat is wel snel. Ja, dat is wel heel snel. Ja, verschrikkelijk. Ja. Terwijl die lui zat ruimte hebben om anderhalve meter... Uh, ja. Nou ja, laten we uh, hopen dat het op uh, korte termijn uh, wel weer gaat gebeuren. En uh, ja... Ja, en dan, uh, dan nou, zien we wel wat er dan, gebeurt. dan halen wij dat in, dan die wachten zo weer aan. Ja. Precies, dat zeg ik. Frank, bedankt. Goed, gij. Voor dit hele mooie Goed. verhaal. Zet hem op. Ja. Here comes the sun. Do -do. Here comes the sun. I say it's alright. De heb geschreven door George Harrison. In dit geval niet door McCartney en Lennon. En daarvoor uh, gesprek met uh, Frank Paardenkoper... over uh, de toestand in ons dorp wat betreft uh, de corona. Ja, dat zijn dan allemaal dingen die, uh, die, uh, die, je, die je meemaakt. Hè? Ja, het is, het is, uh, het is he eigenlijk heel triest, maar uh, we moeten het er allemaal mee doen. En we moeten allemaal uh, ja, toch uh, uh, proberen om het... Uh, om het zo goed en zo slecht als het qua gaat, uh, het, het, uh, het, uh, het voor elkaar te krijgen. Ik probeer even een plaat te zoeken, dames en heren, en misschien is deze wel leuk. Vind ik, hoor. Wat ken je hem nog. Een stukje Aalba-beleving om uh, half twaalf. Eén over half twaalf. Zet even. Leukste muziek. Het geluid van het hoofdpoort. En hier is Queen van uh, ABBA hier bij ZFM. Goedemorgen. Al bijna weer middag. Het is vier over half twaalf. Tijd vliegt als je lol hebt. We hadden het net met Frank paardig over... over. Wat, uh, wat, je, wat je kan hebben, lichte klachten... is neusverkoudheid van de, het COVID-19-virus. Uh, neusverkoudheid, keelpijn, droge hoest, ophoesten, moeheid... Spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn en lichaamstemperatuur... tot 38 graden. Nou, dat kan ook meer zijn. Uh... Mindere mate diarree, misselijkheid en braken. Dus uh, dat zijn de lichte klachten. en Dan kan je gewoon thuis blijven. En ga je lekker in je bed liggen. En uh, komt het uh, uiteindelijk wel weer goed. Maar zware klachten, klachten zijn koorts boven de 38 graden. Korte adembaarheid en, en longontsteking. En uh, dan is het wel uh, zaak dat je de huisarts belt. En uh, dan uh, moet er uh, zeker wat aan gebeuren. Goedemorgen Zandvoort. En met een beetje mazzel hebben we zo... Een hartstikke leuke plaat. Zie je wel. Niets van geloof. Crosby, Stills, Nash Young van de legendarische album Déjèvu. code. That you can live by. And so,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 Your elders grew up, and so please help them with your youth They seek the truth we'll go, we'll before back, they can die. Can Teach your parents well, their children's hell will slowly go by.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 Crossbiz, en Young. Toen ze met allen nog bij elkaar waren. En prachtige muziek maakten. Zoals deze. Uh, dit enorme fijne Teach Your Children. En uh, ja. Het is, uh, ze hebben. Uh, ze zijn nooit meer bij elkaar gekomen. Dat is eigenlijk heel jammer. Omdat. Uh, uh, de samenwerking tussen het viertal. Crosby, Stills Ness en Young. Was even succesvol als broos. De, uh, de constant trasterende karakters van de muzikanten botsten regelmatig. Waardoor de groep zich gedurende actieve jaren... verschillende malen opsplitsen om, daar, om daarna in diverse uh, samenstellingen... de muziekinstrumenten weer op te pakken. Ja, zo werkt dat dan. En dan uh, hebben ze een tijdje niks. En dan uh, denken ze, nou ja, we moeten maar weer bij elkaar. Want uh, anders uh, gaat het helemaal mis. Ja, zo werkt dat. En als je alleen bent, heb je dat niet... Dan ga je, gewoon, uh... Dan ga je het gewoon mis. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collarbone, my favorite winter code this wind is blowing my mind.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 Defend. Robinson en aan de lijn hebben wij Ben Sonneveld. Ben, goedemorgen. Hey, goedemorgen Ger. Jij haalt nieuws? Nou ja, nieuws. Uh, wij hebben natuurlijk onze dagelijkse groeten te doen aan. Ja. En uh, naar aanleiding van uh, de persconferentie van gisteravond... en uh, het gevolg daarvan uh, doen wij zeer zeker de groeten vandaag aan de strandpachters. Want die hebben uh, toch al een beetje de domper gekregen... Uh, terwijl zij eigenlijk hadden verwacht worden, maar uh, dat is niet gebeurd helaas. Hè. Nee, Vandaag, helaas. Vandaag spreekt de burgemeester met uh, de strandpachters of er een of andere mogelijkheden zouden zijn. Ja. Um, ja, en, en, en ze zouden heel graag willen blijven staan, maar daar gaat zandvoorraad niet over. Daar gaat uh, Rijkswaterstaat en, uh, en het hele duinlandschap, zeerepen, en noem maar op, gaat daarover. Dus het is een complex geheel um, waarbij natuurlijk ook de verzekering een, een dingetje gaat gaat vinden. Ja. En nu? Ah, en, en, ja, ja. Nu wachten we dat af en uh, de, daar komt vandaag morgen zelf wel iets uit. In ieder geval uh, zijn ze aankomende maand uh, gesloten. En uh, ja, de verwachting over 20 mei, ja, dat moeten we maar zien. Ja. Ja, het is wel allemaal triest dat je zo bekijkt, hè? Ja, het is heel erg triest. Ik zie uh, bijvoorbeeld in Langeveld de Slag, als je daar naar beneden loopt uh, richting het strand, daar staat een, een, een tafel met een telefoonnummer en dan kan je je bestelling telefoon eens opgeven. En dan komt er een mevrouw met, met koffie en een torsje naar buiten en that's it. Ja. En ik denk niet dat het in zo'n werkt, omdat uh, natuurlijk alles wordt geweerd, uh, parkeerplaatsen zijn afgesloten. Dus ja, daar, uh, daar is niet zoveel aan te doen om met zo'n luiken. Nee. Ik heb begrepen dat een paard het wel doen. Maar dat zijn natuurlijk geen zooi aan de rijk. Nee, en ja, de, de, de, de, de, de toeristen mogen er ook niet in. Dus wat dat betreft. Kom je ook nog wat klanten tekort. Ja, dat is dus het hele eindreden. Je, uh, je kan wel een mooi luik openzetten, maar als er niemand komt. En uh, daar hebben alle het begrip voor. Omdat. Uh, uh, bij vele bij veel dingen, dat heb je afgelopen weekend in het Park kunnen zien, ja. mensen klinkt toch op elkaar en dan uh, gaat het verkeerd. Ja, dat klopt. Ja, en dan nog het, uh, het, nou, het nieuws wat de meeste mensen wel meegekregen zullen hebben, is dat de raadsvergadering van gisteravond gedaagd is. Uh, de, de verbindingen waren zo slecht dat uh, de ja. burgemeester uh, toch na een uurtje heeft moeten... Uh, uh, verdagen naar een nieuw te bepalen datum. En ja, het was natuurlijk best wel een aardig agendaatje met uh, de nieuwbouw bij Strijder, uh, integriteitsvraagstuk uh, wat, uh, wat afgehamerd gaat worden. Dus ja, we wachten maar weer af tot er een nieuwe datum komt. Ja, en de techniek zou even uh, wat, uh, wat aangepast moeten worden? Nou uh, ja, je kan dat via die uh, uh, Nodibus uh, uh, main pagina ook bekijken. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik schakelde van 2 naar 1. En als je dan uh, op hun eigen site kijkt, kan je bij meerdere gemeentes tegelijk kijken. En daar was het ook uh, slecht. Dus misschien dat het toch overbelast is, ik weet het niet. Ja. Nee nou ja, we gaan het zien in beleven en uh, we wachten wel af wat het gaat worden, Ben ja we gaan het zeker zien in leven. en beleven, uh, en ja, we werken alweer door naar uh, de volgende uitzending hè. We, ja. daar ga je wat mails over krijgen binnenkort ongetwijfeld, ongetwijfeld nou in ieder geval bedankt ja. voor je bijdrage ja. en uh, ik mag jou een hele fijne en prettige dag wensen, het is mooi weer dus ja, ga lekker in je tuin dat, uh, dat gun ik jou, ik hoor je al over wijn en in de tuin gaan zitten ja, dus, dat, uh, wat ja precies <laughs> dat zijn goede adviezen hoor ja ik zal ze wel, wel uh, opvolgen ja, heel goed, heel goed. Nou, in ieder geval okay. nogmaals bedankt en uh, een mooie dag. Ja, jij ook. Even spreken met elkaar binnenkort. Is goed, Ben. Tot ziens. Doei, doei, doei. Bye You fill up my senses like a night in a forest. Like the mountains in springtime. Like a walk in the rain.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 Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you.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 en how sweet it is. Nou, dat kan je zeggen. En daarvoor hadden we Ben Zonneveld uh, uh, met, uh, met nieuws over Zandvoort. En uh, ja, uh, het is allemaal aanpassen, jongens. En uh, het is niet anders. We moeten ermee door. En dit is de laatste voor mij van vandaag. Ik uh, wens iedereen uh, heel veel uh, sterkte en uh, blijf gezond. Luister naar ZFM, met geluid van Zandvoort. Komt alles goed, bijna.